perfecte job daarvan. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus is... voor mij is de kwaliteit. De rook die ik van jou binnenkrijg is minder giftig dan van anderen. <laughs> nou, dat is buitengewoon respectvoller. Maar dat is, voilà. Dus warmer kan ik niet gaan, is het wel? <laughs> Naar nou, niemand. Nou, jongen, man. Ik, ik, ik smelt hier helemaal bijna van, uh, van, van de, deze ongelooflijke warmteaanval. <laughs> Hé hey, Filip, uh, ik moet nog geloof ik. Uh, gelukkig nieuw decennium tegen je zeggen ook nog? Uh, voilà, gelukkig nieuw jaar. Gelukkig nieuw decennium. Ja. ja. Want we laten de TENS achter ons. Daar kan je toch niks mee. En we gaan aan de Roaring Twenties beginnen. En. Om dat af te trappen, doen we dan maar meteen een beginnetje maken met onze podcast. En dat is namelijk de Praattafel-podcast. En ik heet iedereen welkom. Het is donderdag 17 januari. En u luistert nu naar de 1e aflevering van de Praattafel-podcast. Ja! Yeah. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. Ja, en ook Sergi is er altijd weer bij met zijn aankondiging. Welkom vanuit Bergen, ik ben iets van Lelosie. Ook van mij, beste luisteraars, een warm welkom. Uh, gelukkig nieuwjaar, ik ben Philippe Ozier vanuit het recentelijk per tramlijn 1 nog altijd niet bereikbare antwerpen noord Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. God. Gaan we uh, zo? laat maar niet over die tramlijn 1 gaan hebben. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> Om te beginnen, zeg, wat een gedoe. Ik wil nog altijd uh, niet, um, rechtstreeks toch niet, over verbrande koala voetjes hebben? <laughs> nee, ook niet. Onrechtstreeks oh, gaan we er ongetwijfeld over spreken. Ah, ja, ja, het is, het is moeilijk te vermijden. De, de Australiërs, de, de, de hele wereld is nu 1.1 graad warmer dan... Het is een groot land en ja. uh, voilà, we kunnen er niet meer omheen. Nee, nee, precies. Uh, nou, ik zeg u weer een, een volgepakte tafel, uh, iets uh, losser geregisseerd. We gaan proberen voor een iets uh, losser format te gaan. Dus uh, wel wat gebruikelijke dingetjes. Ik heb weer een paar leuke clipjes gevonden. En uh, ja, het Kwartier is weer volgeladen. Hij leest voor, hij graaft commentaren. Hij doet van alles en nog wat. Uh, maar ik denk dat we er maar eens lekker vlot induiken deze week... en meteen naar de koeienstal gaan. Want die beesten die hebben de hele week zitten wachten. Ja, ik rook ze alweer. Van op afstand, hier zijn ze. Ja. Ja, ze waren erg pop. rustig, maar ze ruiken op een gegeven moment... dat jij daar aankomt uit de verte en dan voel je dat er gewoon... dat er ja, gaat maar, iets uh, rond. <laughs> ja, maar ik kreeg instant hooikoorts van al het gras tussen hun uh, klauwen. Wat hebben koeien eigenlijk? Hoeven? Uh, nee. Koeien hebben klauwen, niet? Nee, ik draken hebben klauwen. Wat, wat hebben Koeien hebben geen hoeven. Koeken voeten. Hebben nou ja, koeien voeten. voeten. Een koevoet. Ik gebruik wel eens een koevoet. Nou, ja, zo het dus koeien hebben voeten. Ja, ja. oké. Okay. Hey, uh, ja, dus we uh, uh, ja, uh, ja. wachten even. De koeien zijn lekker zen. Ze staan allemaal rustig te wachten op wat gaat komen. En uh, wij halen met onze luisteraars en iedereen nu even een, even een adem in. En even de ogen dicht. Behalve als je achter het stuur zit en uh, harder dan 0 kilometer per uur rijdt. Uh, we zijn er helemaal klaar voor. Deze week, dames en heren, breng ik u de haiku voor de natuur. De bossen branden. De oceanen zijn vuil. Gaan we nu naar Mars? Even wachten. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, yeah, you... ze zijn high gegaan. Het heeft gewerkt. <laughs> Geweldig. Ze zijn naar Mars? Ja, joh. Nou, dit was wel een zeer actueel geïnspireerde haiku. Ja, tot daar dus de verbrande koala -voetjes. Ja, oké. Okay. Goh, liggen beestjes. Hoeveel, een half miljard zijn er dood en zo. Het is afschuwelijk, maar ja... Goh, ja, het is aan de andere kant van de wereld, wat moet je zeggen. De, en nu is het zelfs zo dat de NASA heeft gezien... dat de rook nu een, bijna de volledige cirkel zo om de Zuidpool heeft gemaakt. Dus die winden ja. zijn over... Nieuw Zeeland en dan zo verder, verder en dan als je maar genoeg rondgaat, ja, dan kom je weer terug. Dus nu dat de westenkant van Australië die de zeewind had en geen last eigenlijk, die krijgen nu de rook van. Ah, dat is een bizar voor woorden. Ja, dat is de globalisering is nu volledig hè? Dus eigenlijk, uh, het is een beetje de middenvinger van moeder natuur. Precies. Hey, um, ja, dus ik zei al een hele volgepakte tafel en laten we er meteen maar in vliegen. Ik wil maar even heel snel er doorheen... want het is nog steeds een wantoestand in de hele wereld. In uh, Irak uh, is het nu, lijkt het nu wat rustiger... maar ik hoor dat het nog vooral in kleine steden ontzettend rustig is enzovoort. Nou, Iran, dat is me nogal wat, zeg. Mm. Uh, binnen een paar dagen had je die begrafenis van die, uh, die kolonel... of die man die ja. uh, doodgetrumpd was. Mm -hmm. uh, miljoenen mensen op straat uh, tegen Amerika, dood Amerika enzovoort... En dan kwamen ze erachter dat ze zelf dat ding hebben neergeschoten... met waarschijnlijk hun eigen familie erin. Nee, want dat waren bijna allemaal Iraniërs. En, en toen ineens had aan... je dus weer die miljoen mensen... Ja. of nog een andere miljoen. Nu dood aan niet. en dood aan weet ik veel wat. Dus uh, Iran, nou, lekker zootje. En natuurlijk in Amerika gooien ze nu volop kruid op het vuur. Natuurlijk. Ja. Nou, Libanon dat heel... dat was weer een ontploffing vandaag, geloof ik. En in Algerije, nou, dat weet ik niet... Uh, nu moet ik voorzichtig zijn natuurlijk. Uh, eens even kijken wat hebben we nog in de lijst. Ecuador uh, is intussen ja. ook enorm opstandig geworden. Bolivia. Uh, Haiti nog steeds. Brandende barricades. Ja, het met uh, met weg, absoluut Hongkong. Ja. daar is is, het, lijkt het nou um, een heel klein uh, beetje kalmer. Maar ze hebben natuurlijk een enorme uh, slap in de face uitgedeeld met die verkiezing. Oh, ja, ze ja, ja. De, hebben de, de Human Rights Watch uh, ja. CEO de toegang tot uh, Hongkong geweigerd. En wie heeft dat gedaan? De Chinese overheid. Ja, en andersom vervangen de Chinezen hun hooggeplaatste regeringsman, zeg maar. De, de onderkoning van de Chinezen in Hongkong enzovoort. Ah, fijn, jongen, jongen, je wordt er niet erg prettig van. Er staat een link in de show notes met een hele lijst, een keurig overzicht... als je echt wil weten waar nu al die demo's... En, en wat ik bijvoorbeeld wel heb gelezen... één ding wat heel erg als een rode draad door al die dingen heen komt... dat is een mm -hmm. app. En die heet Tsunami D... En dat is uh, helemaal gemaakt voor het uh, zo instant en uh, snel mobiliseren... van mensen, google het maar eens op of uh, zet het maar eens op je telefoon. Misschien moeten wij dat hier doen. Uh, even gewoon flinke demonstraties regelen en zo de boel overnemen. Wat denk je wat? Absoluut. <laughs> Hij was even weg. Hé, hey, um, uh, ik heb een paar uh, leuke dingen gehoord. Op de radio, in de tv enzovoort. Uh, omdat we vandaag toch geen clips hebben, want iedereen zit nog in een nieuwjaars. Of uh, geen columns, echt. Want uh, iedereen schijnt nog een beetje in een nieuwjaarsstemming te verkeren. Um, dacht ik uh, maar eens even een paar kleine dingetjes uit het nieuws te gaan halen. En er was iets wat ons, Shea uh, en ik, mijn vrouw. Uh, al oh, luisterend op uh, TV1, hè, onze nationale mm -hmm. omroep, in het nieuws... Uh, onze minister Pieter de Krem. En dit gaat over het toevoegen van de vingerafdruk... op je nieuwe identiteitskaart. Hè, tot mm -hmm. nu. Maar ik snap het niet, want toen ik mijn kaart kreeg... hebben ze mijn vingerafdruk al gepakt. Mm -hmm. Dus waarom is dat nu nieuws? Afijn... Ah, ik understand niet. Wacht even. Hier is meneer de krem. De grote nieuwigheid is dat je voortaan je vingerafdruk moet laten scannen, die dan op de chip van de kaart komt te staan. Sommige mensen zijn daar ongerust over, want ze vrezen voor hun privacy. Die vingerafdruk is eigenlijk een voortvloesle van wat uit de Europese wetgeving komt. Het is ook zo dat die vingerafdruk eigenlijk de enige garantie is dat de identiteitskaart voor altijd blijft toebehoren aan diegene aan wie ze is uitgereikt en er geen diefstal kan zijn. En het beschermt ook mensen van Vanaf 12 jaar voor identiteitsfraude... ...bijvoorbeeld voor phishing en het oneigenlijk gebruik... ...van gegevens bij financiële transacties. Voor phishing. Ja. <coughs> ja, ja. Wij hebben dat gegoogeld... ...alleen no result. <coughs> dus, en dan geen denk commentaar. Je natuurlijk... Als leerkracht Engels ga ik hier nu eens... ...echt mezelf enorm beperken... ...door geen commentaar te geven. Ja, en, en bij deze gaan mijn gedachten uit naar de, de journalist. Want eh, kijk, wij betalen die mensen best goed. En die hebben een, een redelijk goede opleiding. En die weten dat het belangrijk is om verstaanbare taal te gebruiken. Als je, als je via nieuws, via televisie... Dus daar is ergens eh, vanaf de journalist die dat niet heeft gehoord... Uh, de montagepersoon die dat uh, zo langs hoort komen... en voor en achteruit, die heeft dat niet gehoord. Vervolgens de redacteur. <lacht> en zo komt dat op tv, dat is niet toevallig. Dat is langs een hele keten. Ik vraag me af, hoe bestaat dat dat ze dat zo laten passeren? Wat de hel is faising? <lacht> ja. <lacht> nou ja. Meneer de Krem. En dan denk je... dan gaan ze daar iets op zeggen, maar nee hoor. Van minderjarigen, ik zou zeggen... het is echt een grote stap voor beveiliging... in de toekomst. Ja, nou ja ik Maar hij, hij was niet bereikbaar... Van, uh, voor commentaar, want... Uh, he was gone, vijzing... Nee. Nee, maar weet je, kijk, vizing bestaat nog niet... maar het ga, als het gaat bestaan, hè, kun je er niks... Ja. Van, dan kan jou niks gebeuren, want je bent er helemaal beschermd voor. Zo zit dat. Eh, nu verbaasde mij, en nu heb ik het over nationale televisie... Hè, die, die, die tegen het volk spreekt. En dan ietsje verderop in datzelfde journaal, dit hoogtepunt... Er zijn in Blankenbergen twee zeehonden vrijgelaten. Vorig jaar waren ze uitgeput en gewond aangespoord. Ze werden naar het Sea Life Centrum gebracht om op te knappen. En ondertussen zijn de zeehonden weer sterk genoeg om in volle zee te leven. Twee... Nou, ik wil... Twee zeehonden. Het zijn honden. Ik bedoel, normaal gesproken laten ze... Waar is dat... Is dat, is dat om een bepaalde bevolkingsgroep te paaien? Van we zullen maar is er even iets of zo. Of is er nu echt helemaal niks belangrijkers in het journaal? Helemaal niks wat de economie of wat de mensen aangaat? Ik snap dat niet. Blijf ook dat wel nooit vind. snappen. De, de, er, zijn, uh, er is nog veel belangrijker nieuws is van. En dat is? Er zijn nog nooit zoveel grote katten in de opvang. Wat? Dan nu. De dierenopvangcentrum zit overvol na opvang van veertien verwaarloosde katten. Oh god. Ja, dat moet ja. je... Dat, dat, maar, maar ja, hoe kan dat? De, er was een mooi item in, uh, op VRT-nieuws enkele dagen geleden. En dan ging het over de, de Larix, denk ik, dat de naam is van de grootste Kat? Oh, of kat. Van die, ja, van die wilde katten, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, ja. En nu moet je weten: is het van? Nou. In, in België mag je die niet houden als huisdier. Juist. Nee. In Nederland en Duitsland wel. Oké. Okay. Ja. Dus. Maar, ja dus. maar in België mag je dieren kweken als je een vergunning hebt. Juist. Mm -hmm. Ja. Als je vergunning hebt om dieren te kweken en bij te houden in, volgens de regels van veiligheid voor dieren mag je in België binnen de Belgische wet dieren kweken, zou jij dan niet verwachten dat je in België geen dieren mag kweken die je in België niet als huisdieren mocht hebben? Ja, als je ervan uitgaat dat de regels zo hier helemaal totaal logisch zijn... <laughs> ...maar ik dus voel hem al aankomen. Spannend. Het is die Emma aan... water boven de deur. Ja, onze, <laughs> onze asielcentra zitten nu vol grote katachtigen... ...die door Duitsers en, en Nederlanders, waar het toegestaan is om dergelijke dieren als huisdier te hebben... ...en we hebben het dus over de grootste kat uh, van Europa... Um, Tweemaal zo groot als een termenhoop. Ja, links hond, of zo. Uh... Um, he, een linksachtige kat. Die worden dan door enthousiaste mensen als kleine kittens gekocht. In België, bij de Belgische kweker. Zoals veel vroeger en zo. Omdat het kweekreglement veel strikter is in Nederland en in Duitsland. Maar het bezitreglement is liberaal. Ja. Wat doet die idiote België? Daar maken ze het bezit restrict. ...maar het kweken en verkopen en verhandelen liberaal. Waanzinnig. Dus ja. onze, onze, op, onze centra zitten nu vol van die arme dieren die gekweekt zijn in België... ...en dan via Nederland en Duitsland gaan om daar dan op te groeien. Na een jaar worden die gevaarlijk en onvoorspelbaar. En dan krabben ze een kindje en of de oma haar oog wordt uitgerukt. <lacht> en, en dan kunnen ze dus terug naar België naar de opvangcentra... Goh, man, man. En, en dan komen de kosten ook voor hier voor, eh, dus. Maar ja, open grenzen Alleen, ja, het is allemaal Erg, erg, erg, erg ingewikkeld Ik <laughs> kan niet anders zeggen Het is allemaal heel erg en ook erg ingewikkeld Ja. Hey, en uh, ja, Onze blijven... grote vriend uh, Sorry We blijven lachen ja, ja onze grote vriend meneer Jan Bon. De minister-president van Vlaanderen. Die, die de meneer en, nummer twee van het uh, NVa, Dus de grootste rechtse partij hier. Uh, ja, hij heeft dus een tijd geleden een, een behoorlijke hakmesoperatie uitgevoerd. Uh, in verband met de projectsubsidies van cultuur. Ja. ja, er is overal bespaard en bezuinigd en bla bla bla. Maar met name dat ene bespaard. Want het ging dan om in totaal van 8 nog wat miljoen naar 3 nog wat miljoen. Eh, 3,6 nog wat, weet ik veel. Maar het verschil was dus 5 miljoen op een totale... U brengt het op 4 miljoen is het van. Dus het was ja, oorspronkelijk... Ja, ja. Eh, 2019 was het, nog vorige, vorige subsidieronde was 8,4. Ja. Hij bracht het naar 3,6 of zoiets. En nu, ja. voel je hem al komen, de krameltjes? Ja. Hier is het bewijs. Wacht even, wacht even. Vlaams minister van cultuur Jan Bon bespaart dan toch net iets minder dan gezegd op de subsidies voor tijdelijke kunstprojecten. Naar die tijdelijke projecten ging bijna 8,5 miljoen euro en het plan was om dat te verminderen tot 3,4 miljoen. Maar nu trekt minister Jan Bon toch 4 miljoen euro uit. Als het kan, dan komt er later op het jaar nog extra geld bij, maar dat is nog niet zeker. Ja, is dus precies, dat is wat je probeerde te vertellen, toch? Absoluut. Hè? Dus, ja. um, dus normaal, hè? Dus, wat heet normaal, maar de, de afspraak met de vorige regeringen was altijd drie rondes per jaar. Um, het laatste budget voor deze Vlaamse regering, het laatste toegewezen budget, waarop al flink bespaard was door de vorige regeringen. Dat was uiteindelijk gedaald tot 8, hè? Ja. 8 miljoen. En um, hij had dan 3,4 60% beloofd um, nu begint hij met kruimeltjes hè. Nu, nu, dat, ah, uh... nee, nee, nee, nee zo zit dat niet in elkaar het is Zij lang je een antipolit... tevoren bedacht zo. Ah, wel, ja, het is allemaal tevoren bedacht, absoluut Want... we geven ze gewoon, we, we zetten in de media we zetten in op heel weinig dan komt er protest en dan beginnen we kruimeltjes te geven en dan ja. kunnen we zeggen zie je wel, we zijn aan jullie uh, noodzaken toegekomen jullie moeten nu niet meer protesteren nadien, we hebben jullie al meer. Geld gegeven. En ze bestrooien hun beslissing om natuurlijk de helft te besparen. Dat was allemaal al vastgelegd. Ja, dat is het hele spel. En, en de hele mensheid trapt erin natuurlijk. Want ja, we, we zijn natuurlijk maar gehoorzame slaven en brave burgers, weet je wel. We zijn slechts schapen van onze herder. Ja zeker uh, En dan nu naar een beetje een lokaal uh, ja, Het is een beetje gemengde tragedie uh, De story van Ludo van Kampenhout Dat is een, uh, een oude getrouwe Als uh, schepen hier Die zit al heel lang hier in de gemeenteraad uh, Hij was uh, van havenwerken En van alles en nog wat Een best intelligente mens Maar hij heeft wel een uh, klein probleem En dat is vooral met wat drank Dus hij uh, kan niet meer functioneren Dat is heel erg tragisch uh, En dus uh, moest er iemand anders voor in de plaats komen. Nou, daar hebben ze een geniale vervanger voor gevonden. Daar raakte hij niet herverkozen. Bouters zit al sinds goed een jaar in de Antwerpse gemeenteraad. Hij volgt allicht nog eind deze maand Ludo van Kampenhout op. is hervallen in zijn alcoholverslaving. De n moest daarom nu al een wissel doorvoeren. Bouters haalde tegenover enkele jongere partijleden. die zich ook kandidaat hadden gesteld voor de functie. Hij heeft een passie voor sport. Ik ben op dit moment misschien nog niet de meest sportieve uitstraling. We zijn wel aan het werken. En. Uh... Ik ben nog niet de meest sportieve uitstraling. Uh, uh, uh, uh. Kijk, <laughs> ik, als hij een is... slip. Moet jouw Nederlandse leraarschap toch echt tenen krullen doen? Helemaal wat? Ik ga iets anders zeggen als leerkracht. Ik zeg het, ik, ik zit in een fase van. We moeten het ombuigen tot vertier en vermaak om, om deze strontwereld toch op zekere manier aan te kunnen. En als ik dan hoor dat meneer van Kampenhout een dronken schepen is, dan kan ik enkel stellen is van dat hij een zuip schuit is. <laughs> Oké, okay, maar laten we verder luisteren naar zijn opvolger. Ik heb me inderdaad ja. kandidaat gesteld, omdat die bevoegdheden mij echt wel op het lijf zijn geschreven. Het zijn vooral twee volksbevoegdheden. En ja, ik ben een jongen van Deurne-Noord en een volksjongen. Dus uh, dat moet de matchen. Zijn. Wouter kreeg op sociale media al meteen opmerkingen over zijn gewicht als sportschepen. De Deurne-Noord beklemt dat hij het voorbij jaar 43 kilo is afgevallen en... Ja, dus dat is hem op het lijf geschreven. Dat lijf dat vult ook het hele beeld als je ernaar kijkt. En oké, okay, bravo dat hij 43 kilo is afgevallen. Ik kan me niet in denken hoe, hoe dat mensen met nog 43 erbij... Hij heeft uitgezien, dat kan ja, als, als onze standaard in Vlaanderen gezet wordt... door een minister die tot in over de, ver over de Nederlandse grenzen bekend is... enkel omdat haar omtrek tot daar reikt, is toch wel minister van Volksgezondheid Maggie de Blok. Ja. ja, dat is één ding. Maar... Dat is één blok vlees. Hè. Dat is, uh, dus als dat onze Vlaamse standaard is... dan uh, past het eigenlijk prachtig in het rijtje... Ja. Om, om ook de schepen voor sport... Um, die titel te geven aan een persoon die ja. verre. Die het, laatste, het laatste woord. dat mensen te binnen schiet als men hem ziet. is sport. Oké. Okay. Oké, okay, laten we het luisteren. veel gezonder leeft. Vorig jaar wel medisch van meegemaakt. Ja, dat gebeurt wel bij meer mensen. Uh, er zal een wake-up call geweest zijn. En uh, ja, we hebben die dan toch uh, zo goed mogelijk proberen op te volgen. En uh, we slagen erin, dus uh, mijn uh, vitaliteit is meer dan ooit. Mijn vitaliteit is meer dan Mijn vitaliteit ooit. Vitaliteit is meer ja. dan ooit. Nu weten we waarom die 43 nu kilo Nu weten we, we nog kwijt niks. is. Nee, nee. nee. Zijn <coughs> dus dat klopt volledig. Mijn vitaliteit. is volledig. Is meer dan ooit. <laughs> is meer dan ooit. Kijk, want ooit, ooit is. Dus, is iets. Het is een cliffhanger. Hij wil terug. <laughs> Het is een cliffhanger. Hij, ah. st, hij, hij maakt zijn zin niet af. Het ah, was, het het was gewoon een slechte monteur bij, uh, bij ATV... Daar, die, die zijn dag niet had of zo. <laughs> eh, eindelijk kregen we zijn, gingen we zijn ontboezemingen krijgen. Ja. Maar goed, ik had helemaal niks gezegd als het hier ging om bijvoorbeeld de schepen van sport in kwakelboom of, of zonder Raveen. Maar het gaat hier wel om de stad Antwerpen waar Europese kampioenschappen en weet ik veel wat. Het is hier een miljoenenbusiness en zo. En dan zetten ze daar een, een, iemand uit een volkskantine van een of andere derde rangs voetbal. Zo'n zo soort type. Ik bedoel een schat van een vent. maar oh, wat, is dat mij al lang voor? Dat, Zet, jongen. dat er er wordt niet meer uh, uh, wij, wij moeten zelf allemaal solliciteren voor de kleinste job ook maar als er nou ergens iets is ja Politici worden. Tja. Het is een systeem van, van, van postjes verdelen. Zo, uh, weet vast iets over de iemand. Gaan. Uh, we hebben nooit voor die kerel gestemd. Nee, nee, nee. En dat is een de van het politieke systeem. En dat ja. is ook wat als studenten moeten begrijpen: dat de democratie in gevaar is. En elke politiek. Uh, ik, ik zit hier niet uh, zat te praten, verkondigen. Maar dat, uh, dat moet ook in onze politieke discussies naar voren komen: dat we moeten uitkijken voor een volledige verkommering. En verarming van een democratisch stel, dat eigenlijk was gebaseerd op direct verkiezen, directe kiezingen. Dus wij als burger kunnen mensen verkiezen en die mensen geven we het mandaat om de maatschappij in te richten. Maar wat is er in de westerse landen de laatste 10, 20, 30, zelfs 40 jaar aan de hand? Van, sinds de jaren zestig, toen alles goed werd, uh, konden we iedereen na de oorlog indommelen met welvaart. En is eigenlijk het democratische systeem in het westen beginnen uithollen door partijen, is het van. Politieke partijen staan zelfs niet in de Belgische wetgeving. In de Belgische wetgeving wel uiteraard, maar in de Belgische grondwet wordt met geen letter gerept over partijen. Het zijn allemaal afspraken tussen al die parlementariërs in de, in de parlementen van Europa. Zijn samen gaan klitten in machtsstructuren genaamd partijen. En voor ons Vlaanderenland, een mooi voorbeeld, we hebben daar al in podcast 7, denk ik, over gesproken, dat de N-VA, de Nieuwe Vlaamse Alliantie, de grootste Vlaamse partij in de vorige verkiezing, eh, niet volgens de toekomstige prognoses, gelukkig, eh, die bezit dus meer partijgeld dan alle Nederlandse politieke partijen samen. In Nederland een duidelijk partij plafond gelegd op de bezittingen van een politieke partij maar in België hebben ze niet alleen politieke macht maar letterlijk geldmacht zij ja, ja. kopen huizen appartementen uh, theaterzalen, er wordt, er wordt geld mee verdiend met hun partijgeld dat, dat is uiteraard verkeerd omdat ze dan afhankelijk worden van heel vreemde invloed, namelijk niet democratische invloed ja, ja, ze verweven zich min of meer in de samenleving, in de gemeenschap, zeg maar. Ja, zoek het maar op, mensen. Alsjeblieft, zoek het op en, en, en, en ga de discussie aan over die partijen. Wij moeten dat niet pikken als burger. Wij, wil, wij kunnen stemmen nog altijd op, op de lijst van de partij of op de individuele persoon. Ja, met maar voorkeur stemmen. Die, ja, maar wat zien we? Nou, wie is er bijvoorbeeld in België bezig met, met de regeringsvorming, met de informatie rond de regeringsvorming? Onze zogenaamde informateurs zijn iemand van de CD&V, een partij die zo goed als uitgeschakeld is. Ja, Dat is de tegenhanger en, van, de, zijn, uh, hey, nee. van de CDA in Nederland, zeg maar. Ja, en dan aan de Franse zijde, wat dan niet in Nederland te vinden is, maar laten we zeggen, een kleine liberale partij uit Wallonië. Want de MR heeft er ook in Wallonië volledig gelegen. Die is enkel nog een beetje actief in Brussel en krijgt daar nog wat aanhang. Was staan die ook, MR ook alweer voor? Die Louis Michel was van de MR, Mouvement ja, ja. Regional de Wallonie. Ah, okay. Het is ook wel separatistisch een beetje. En dat is, ja, dat, ja, dat is een liberaal gedachte. Nee, Mouvement Regional, maar ze zeggen zijn toch wel koningsgezind, maar ze willen dat, ze willen stemmetjes halen bij de, bij de separatistische uh, Wa uh, Waalse kiezer. Right. En ze zetten zich in de markt, centrumrecht zoals CD&V, dus nu twee centrumrechtse partijen, maar die eigenlijk politiek qua familie niet veel meer voorstellen. Hè? Nee, nee. Het zijn niet de grootste partijen en zij zijn aan zet. Dus dat is mijn betoog. We, zitten in een, we moeten daarover discussiëren van in welke mate heb je als burger nog de kans om ervoor te zorgen dat de mensen waarvoor je kiest daadwerkelijk het mandaat gaan krijgen. Maar daar zit de filter van de politieke partij tussen is van. En steeds minder krijgen we als burger de kans om de mensen voor de... ...voor de jobs te kiezen waar in sommige democratieën dat nog wel het geval is. Bijvoorbeeld, we roepen dikwijls over Amerika, maar in Amerika is het vaak op staatsniveau uh, georganiseerd. En daar kan een burger nog steeds fouten voor... ...wilt u die persoon als brandweercommissaris? Wilt u die persoon als, als politiecommissaris? rechter. Uh, wilt u die persoon als rechter? Wilt u dat we over deze sheriff. weg gaan stepen? Ja willen we over die wet gaan. Dus daar heb je toch nog veel meer inspraak met die lokale ballots. Ja, wat dat betreft is het in Amerika in die zin een stuk democratischer, omdat je ook bijvoorbeeld, als het aan Californië bekend als daar verkiezingen zijn, dan heb je dan hele lijsten van allemaal Echt voorstellen wel. van... Maar, en sinds mensheugenis heb je daar gekleurde mensen in die politieke uh, functies. Ja. Uh, ze sloten heel moeilijk door naar landelijke functies, dat is een andere discussie, omdat je dan in uh, in nogal rechtse staten komt. En, maar in de lokale, in de dorpen, in de staat, op staatsniveau... Mm. Uh, die muur van zwarte uh, senator, die zijn al... Oh, daar kan België nog iets van leren, hè. Ja, ik zal het wel denken ook. Want uh, je, je merkt ook van toen Trump bijvoorbeeld uit het Parijsakkoord stapte. Dat heel veel staten en burgemeesters gewoon zeiden: Ja, F him. Wij ja, gaan er -him, gewoon mee wij door. Zijn, wij zijn Californië en wij gaan wel door met zonne-energie. Fuck you. En, en, en, en die gingen dan ook. Die gouverneur die ging ook naar Parijs. En die gaat ook naar al die. Ja, die natuurlijk. Die, hè, en ja, nu, Dus Krost, daarom: er is niet er van... veel meer goodwill dan iedereen denkt. Want ja, ja het gezicht van alles is hier. Meneer de trump ja, dat is de stoorzender en daar, gaan de, daar hebben de, en dan zullen we het misschien eventjes afsluiten, daar hebben vooral de mainstream media boter op hun hoofd, Trump verkoopt. Ja, en die verkiezingen ook, want er wordt daar al jaren geroepen ja. van dat ze die reclames, dat er gewoon vaste nationale budgetten voor verkiezingspromotie, heel de toestand, dat gaat dus nooit gebeuren, want al die bedrijven, CBS ja. en die netwerken... het is voor hun een bonanza. Die verdienen miljarden aan al die spots. Sorry. Dus ja, daar gaan ze nooit mee stoppen. Everything is show business. En politics is show business for ugly people. U luistert naar de praattafel met Ossie en Ossier. De praattafel levert commentaar op commentaar. Zo is dat, hè. Zo is dat. En aangezien uh, is van... Uh, want ik ga het altijd meenemen naar volgende week, geen probleem. Aangezien we uh, ook een beetje uh, ruimte hebben gelaten voor mijn politieke rant... Ja. <laughs> ...over de democratie, en daar gaan we zeker nog eens over verder gaan... Zal ik de commentaren... Ik heb, ik heb, mijn, vuil, ik heb mijn laarzen vuil gemaakt, maar ik ben niet... knie. Ik ben zelfs niet kniediep gezakt. Of, of dus denk je, je dat het... het niet palatable is voor de mensheid? Dat ja, het zo wel, erg wel. is. Toch wel, toch wel. Maar uh, ik ga gewoon al met een boetade beginnen. Ik heb twee artikels de hele dag in het doog gehouden. Okay. En één artikel is uh, van het laatste nieuws. De Kamer stemt de resolutie over afbouw kernwapens weg. Oké, okay, wacht even. Dus ja, en ik zal daar niks op zeggen. Ik zal er euh, niks op ja? zeggen. Op commentaar, op commentaar. Op commentaar. commentaar. Levert commentaar op commentaar. Juist, nu zijn we in de juiste frame of mind, man. Hey. Ja Want. De Kamer in België stemt de resolutie over afbouw kernwapens weg, kan ik op het laatste nieuws uh, lezen. Ik zeg nog niks over hoeveel reacties er uh, momenteel op dat uh, artikel zijn. En ik kan ook naar het artikel... Levensgevaarlijke act met kruisboog loopt helemaal fout. In America's Got Talent. Jury moet ingrijpen. Okay. Dus zo zie je maar dat je verschillende artikels op het HLN kan lezen... Ik ga een van de twee artikels uh, bespreken, want daar zijn uh, uh, de minste reacties op gekomen. Oké. Okay. In mijn wereld zou dat over die act zijn. Maar <laughs> de Vlaming ligt volledig niet stil, niet uh, wakker van een artikel getiteld De Kamer stemt de resolutie over de afbouw van de kernwapens weg. Oké. Okay. <laughs> ja, maar dat is ook zoiets die iedereen denkt aan de tachtiger jaren en dan met die kartonnen raketjes naar een kleine brogel en zo aan die hekken ja. vastbinden en zo. Ja, dat is... Maar goed... Uh, ja, en dan, en dan zie je dat je, ja, dat, uh, door de rechtse media zullen de drie commentaren als een volledig uh, geitenwolle sokkenreacties worden weggezet. Maar ik ga ze toch even lezen, want ik vind het eigenlijk te gekke commentaren. Oké. Okay. Maar volgende keer dan, bedoel je? Nee, nee, nee. nee. Oh. Dus twee van de drie commentaren zijn... Uh, dus de rechtse partijen vinden het goed dat er een militaire basis is op ons grondgebied, waar zelfs onze eigen militairen geen toegang tot hebben. Goed bezig. Dus Levi-raas. Ik ga volledig met Levi-akkoord, want waar is Vlaanderen dat er op een artikel als het feit dat we niet uit het kernwapenprogramma stappen niet uit het kernwapenprogramma stappen zou ik duizenden reacties verwachten ja als kind van de koude oorlog hè. Dus, zeker ehm, nu met die stijgende spanning weer? Ehm, Kelly Verlinde zegt dan weer gelukkig heel relativerend geen ruggengraat. onze politiek is enkel goed om angry birds op hun telefoon te spelen ja en dat zijn dan mensen die met je hele leven en toekomst omgaan en wel, ik weet niet, 30 miljard uitgeven aan een paar straaljagers die amper werken. Absoluut. En, aan de tanks, die, aan de anti-tanks die geen tanks kunnen uh, schieten, want ze zijn defect. Ja, en aan die en op... panzerwagens waar panzerwagens. geen mens in kan. Wat een ramp. En daar kunnen ze niet meer in. Dus de <laughs> oplossing van het Belgische leger. Dus de, de panzerwagens waren gemodificeerd, Heeft miljoenen gekost. Ja, sir. Nu kunnen de chauffeurs niet meer plaatsnemen achter het stuur. Dus kwam de minister van uh, Defensie of een, een hoge legerbeamte kwam zeggen... Ja, we gaan rekening houden met de aanwervingsprocedure van de nieuwe chauffeurs. Yeah, dus, ik, dus ik zou zeggen, <laughs> alle, verticaal uit, uh, uh, uit, ja, alle verticaal beperkte mensen moeten zeker een uh, carrière in het leger aan beheren. Ja, zeker. Om zo'n leuke panzerwagen rond te rijden... van ik weet niet hoeveel miljoen euro waar alleen jij in kan. Ja, <laughs> absoluut. You're the man. Hoe, Hoe gaan ze dan rijles doen? <laughs> Dat kan ik toch wel. een maar, maar dan vraag je je weer af, in die, heel die keten... De, Terwijl dan zo'n ding toch wordt gebouwd... dan gaat toch een van die monteurs of zo'n zo lasser of zo... Die, die komt toch op een gegeven moment om vier nee, uur op dat ja. kantoor... en die zegt, alweer, als je dat zo doet... He, dan ga ik daar niet meer in geraken. Ja. Ik, ik, voel, ja, Is ik, van, ik kan er nog één ding over zeggen. <laughs> ik, als ik zo'n dingen lees en hoor... dan glimlach ik nu. Okay. Nog altijd binnen mijn therapie van... we moeten de dingen van ons af laten glijden. En dan zeg ik... Belastinggeld goed gespendeerd. Nou, oké. Okay. <lacht> <lacht> hey. Ze kunnen er wat van. Absoluut, man. Hé, hey, uh, we schakelen meteen maar door naar het volgende. Philippe Oezier leest voor. Hé. Hey. Uh, zo zit dat En mm -hmm. jij ja, bent weer in het literaire wereldje gedoken en, uh, elke In keer het literaire brengt... opinie, opiniewereldje Inderdaad, in de bloggen Ik ben nog eens een blog gaan zoeken Een goede ouderwetse oh, okay. blog ja. Oh, die zijn er nog Ja, die zijn er nog en, uh, en een, bezorgde, een bezorgde uh, mede-Vlaming En ik, ik, ik vermoed uh, Ook actief in het onderwijs Dus het is een stukje over het onderwijs Ik vond het uh, een prachtige Blog van de hand van Annelies Pardans. En haar okay. blog heet The War of the World of the Words. The war. the war of the Words. Gebaseerd uiteraard The War of the Worlds. All right. Nou, uh, eens even kijken hoor. Uh, 15 januari. Dus dat is een blogstukje dat ik gisteren heb gevonden. Philippe Oezier leest voor Stroomafwaarts door Annelies Paradaans, 15 januari 2020. Het onderwijs is gemoderniseerd. Dat hoorde ik gisteren op een infosessie voor ouders wier kind binnenkort in het middelbaar start. Zoals je hoopt bij een modernisering is er wel wat verbeterd. De klassieke vakken zoals Latijn, Economie, Wiskunde kregen het gezelschap van sexier klinkende domeinen als grafische communicatie en media, maatschappij en welzijn, voeding en horeca. En ik kreeg het idee dat onze kinderen wel wat meer te zeggen hebben over hoe ze hun brein willen prikkelen dan wij in de tijd. Ze mogen in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs zelf een korfje met keuzevakken samenstellen. Op die manier kunnen ze in de tweede en derde graad... beter kiezen wat ze later willen worden in het leven. Later als ze groot zijn en niet langer een stroompje. Een stroompje? Ja, ja. Ik hoor u al vragen. Ja, ja. Een stroompje. Het zit zo. Wie voortaan het basisonderwijs heeft voltooid... 12, 13 jaar, krijgt een label. Als je goed mee kon in de lagere basisschool, dan ben je een A-stroompje. Ging het wat moeizamer, dan ben je een B-stroompje. De A-stroompjes mogen vervolgens naar A-scholen om er A-richtingen te gaan volgen. Zij worden dan dokter, advocaat of... Ja, niet iedereen is geboren voor een leven vol glitter en glamour, copywriter of... Leerkracht. B-stroompjes worden opgeleid om het werk te gaan doen waar de A-stroompjes zogezegd te slim voor zijn. We hebben het dan over de metsers, de loodgieters, vrachtwagenchauffeurs en poetsvrouwen van morgen. Jobs die over het algemeen moeilijk ingevuld geraken en waarvoor we de opleidingen als maatschappij dus zouden moeten stimuleren. Maar een stroompje kan toch alle kanten opgaan? Ja, klopt. Blijkt dus onderweg dat een B-stroompje toch net iets te slim is om een B-stroompje te blijven, dan kan die, en nu komt die, opstromen naar de A-stroom. Toen dat woord viel, begon de rivier in mij te koken. In heel haar stroompjesmodernisering heeft de regering toch een boot gemist. Ze had deze hervorming kunnen aangrijpen om eindelijk het valse waardeoordeel... tussen de klassieke opleidingsniveaus weg te werken. Ze had met gemak doorstromen, of het woord zijstromen kunnen noemen. Hoewel ook dat geen zode aan de dijk had gezet. Het kwaad was geschiet toen de regering had besloten om een wijgroepje A, in een zijgroepje, B, in het leven te roepen. Misschien is het maar eens tijd voor een grote leegstroom. Dit is de raadtafel een podcast met Moussi en Moussiër. Ja, elke keer bedenken ze van die systemen en systemen... Uh, het is grappig wat ik hoorde over zo die timmermannen en de, de, de, de vak, de wat je vroeger technisch mm -hmm. onderwijs... in Nederland ja. was dat vroeger de technische school. Ja, um, beroeps beroeps-technische school, ja. Ik deed eens dus een keer een project in Braschaat en dat was met allemaal scholieren. Dat was iets in verband met verkeer en zo en we hadden al die scholen. En er was één school gevraagd om te helpen een beetje met het organiseren van die kinderen. En op een gegeven moment liep ik daar zo rond en die andere school die kwam binnen en dat was... En er stonden echt een paar van die knullen uit die, zo die, die wat hogere zieke school. Ah, daar zijn de timmermannen. Jullie kunnen zo naar links. En, en toen flitste door mijn hoofd: dat zijn van die mannetjes die zomaar door. Uh, hè, als er weer eens een keer zo'n mm. uh, afschuwelijk bewind komt. Ik ga maar geen woorden gebruiken. Ja. Dat zijn typisch die mannetjes die daar dan meteen paraat staan om er volop te helpen ja. en uh, in gaan te springen. Volop helpen. Dan, die gaan heel. Die kan, Eng, een bepaalde dat? regime gaan die zeer uh, behulpzaam voor zijn, ja. Ja. En op dat moment wilde ik wat zeggen. Van godverdomme en zo'n beetje respect. Nee, hij ja, was te druk. Maar dat blijft hangen. Dat is, dat is afschuwelijk. Zo zijn afschuwelijk. mensen die, die, die dan op hun jeugd al worden geprogrammeerd. Met toch een soort van meerderwaardigheidscomplex. En nu krijg je zo die A en B stroom. En wat gaat er ja. dus ontstaan? Ja. Een groep met een meerderwaardigheid. En een groep met een minderwaardigheidscomplex. Ja, de aardige en de bommetjes. Ja. Is dat? Een, is dat de goede. Uh, en gaan humor. die ook samen op de speelplaats of krijgen ze ook elk apart een speelkwartier? Met Ik in scholen dat, uh, dat ze apart gehouden worden en u mag niet naar de speelplaats van. Ja? <lacht> Oh man, <laughs> dit is heel wel ghetto onder. En als dan ja, toevallig ja, tuurlijk, segregatie. Oh de, de, de, de B-groep heel klein is, dan, dan dat zijn er echt een paar van die En ik ga ook de deuren in trappen, maar dan moet je op zo'n zo leraarskamer van zo'n gemengde school wandelen, is het van. Ik ga niet uit de preekstoel preken. nee. Maar je hebt van horen maar... zeggen. <laughs> en dan zie je dus werkelijk alle mannelijke mechanica-leerkrachten aan één tafel. De dames van de haartooi en de maquillages aan de andere tafel. De computernerds en de uh, bibliothecarisch-achtige functies op school aan een andere tafel. Uh, de leerkrachten in hun... In hun tracksuits en hun, uh, ja. op hun uh, gimpies. Ja. Aan een andere tafel. En, uh, <laughs> ofwel ontkennen we dat, ofwel doen we er iets mee. Maar het is gewoon een verwrongen systeem, het onderwijs nu. Dus, uh... Ja, precies. En of dat, dat ooit opgelost wordt. Ik, ik denk denk je ja, echt in jouw gaan. leven of in mijn leven? Dat, nee, uh, is, dat is net zoiets o o o als de Palestijnen en de Joden. Dat begon, ik op, denk dat we het failliet uh. moeten meemaken en dan de her, de Fenix. Maar ik weet het niet eigenlijk. Nee, nee, nee. We gaan er ongetwijfeld over verder blijven filosoferen. Oh, tot in en doet, denk ik wel. Uh, dus ja, zoals ik al zei, Rijn is nog steeds erg druk in Amsterdam. Dus die heeft helaas deze week geen tijd gehad om een, een bijdrage te doen. En uh, we verwachten misschien nog wel wat van haar. Ik vond ons wel zo wat politieker gelaagd vandaag. Is van, we hebben Rijn zo wat moeten... We hebben voor Rijn gespeeld, zal ik zeggen. Vind <laughs> ik toch wel. Ja, er waren ook nog dingen die ik ook een nog... in-memoral, al... maar Rijn, beste dames en heren... Ga ik toch vanuit, is nog altijd fris en monter. Ja, dat is die zo ja, helemaal, helemaal zeker. Hé, hey, um, in, in, in de trilogie van jouw kwartierke... Um, mm. zijn we dan toegekomen aan het derde deel... en je, je doet me weer enorm veel plezier... door het uh, feit dat je weer een, een lied hebt kunnen maken... Het elfde alweer. Ja. Ja, we moeten nu toch eens aan een uitgavencontract gaan denken, hoor. We blijven creatief, is het van. Hey. En um, aangezien dat de pijn aan mijn been soms nog wat te veel is om gedurende langere tijd op een bepaalde manier te zitten. Mm -hmm. uh, en wat ik dan wel kan doen muzikaal is in stukjes werken en dan kom ik eerder tot een elektronisch uh, deuntje. Ja, ja. En deze week is dat die weer zeker. En deze week heb ik het in mijn Antwerps dialect uh, geschreven. U kan mijn tongval al raden. Hè. Er is toch een, mijn tongval is toch lichtjes bedolven onder een, een Antwerpse saus. Uh, ja. Hoewel ik van, van, van Kalmtout afkomstig zijn. We. Uh, dus ik heb een beetje een, een, een, ja, een Antwerps-Noorderkempens dialect. Um, en ik heb de titel gekozen: Kunnen we dat eventjes? En kunnen we dat even, is eigenlijk een vraag van kunnen we dat eventjes... Mm -hmm. En in mijn lied, kunnen we eventjes zo zijn of kunnen we eventjes dit doen of dat doen? Een beetje van kunnen we even normaal doen, jongens? Ah, kunnen okay. we eventjes elkaar wat meer omhelzen en lief hebben dan de ogen uit te krappen en neer te slaan? Kunnen we een beetje meer knuffelen in plaats van stelen? Uh, kunnen we een beetje meer luisteren in plaats van uh, beledigen. Kunnen we proberen ons beter te gedragen? Kunnen we misschien zonder oorlog bestaan? Kunnen we dat even, kunnen we dat dan? Kunnen we dan ook alle bomen laten staan? Kunnen we dan ook meer naar buiten gaan? Kunnen we elkaar ook iets beter verstaan? Want straks is het te laat voor je niet gedaan. Stopt! we roepen de makak heeft het gedaan. Stopt! Mij roepen die matrak van daar dan. Stopt! Mij zeuren over joden en islam. Open alle deuren en kijk elkander aan. Stopt! Mijn zorgen, ik kom hier nooit op de bek. Stopt, mijn vragen, waarom stond hij weer zo strak. Stop met liegen over vroeger en vandaag! Stop met bedriegen, niet morgen, maar vandaag! Kunnen we dan stoppen met elkaar te slagen? Kunnen we proberen onze buren te verdragen? Kunnen we misschien zonder oorlog bestaan? Kunnen we dat ook eens? Kunnen we dat aan? Kunnen we dan in alle bomen laten staan? Kunnen we dan nog meer naar buiten gaan? Kunnen we elkaar ook iets beter verstaan? Want straks is het te laat verbaaf in die dan! Stop met als je gekikt op Gaveklaan! Stop met kijken! ...naar onthoofden in de Westijn. Stopt, bebloede diamanten uit de man. Stop met het bezitten en focus op zijn. Ren, wat vaker rond de lot in auto's staan. Kijk, is verder dan uw eigen kleine bestaan. Prijs nu zelf gelukkig met elke nieuwe man. Loopt eens minder over van gelijk en eigen woon.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 Kunnen we dan ook meer naar buiten gaan? Kunnen we elkaar ook iets beter verstaan? Want straks is het te laat voor je niet gedaan. Stopt met schroeven over geld en over goud. Stop met werken en wordt gezellig houd. Stopt met vechten dat je beter zit dan mij. Stop met conformeren en verloot toch die partij.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 Kunnen we elkaar ook iets beter verstaan? Want straks is het te laat voorbij, vind die het dan. Zullen we maar eens proberen elkaar beter te verstaan? Nee. Later kunnen ons klein mannen zeggen dat hebben ze goed gedaan. Kunnen we de even u luistert naar de praattafel met Ossie en Ozier. Applaus maken, dat heb je geweldig gedaan weer. Vallassen. Dat was een enorm. Ik hoor daar Beastie Boys meets Antwerp meets. Uh, hoe heet ik die die hier, zo bekend is nou die rapper. Het wordt tijd om de... Om de rapper in mij los te laten. Ik heb, er al, ik heb de Bob Dylan in mij losgelaten. Ik heb de, de commentaarierder al in mij losgelaten. Ik wist dat ik schizofreen was, maar niet zo schizofreen. Die, die klap heeft Wees, iets uh, losgemaakt bij jou, denk ik. Ja, ik ben verrast door mijn eigen schizofreeniteit. Maar in een positieve manier uh, heeft dat okay. niks. Ja. Hey, we houden het lekker hey. compact. Voor... Ja. Ja? ja, wat denk je? Ja, ik ben even aan de van. Wacht even. Uh, ja. Intussen, ja, Martinez is net binnengekomen en uh, ik heb hem een bestmallig ja, gegeven. Was, en uh, dan begint hij meteen te spelen. Zo, de, zo ja. is hij getraind. Uh, zo, uh, ik ga maar even het promoblokje doen. Uh, want uh, ja, waar Hoppa. zijn we te vinden? Overal, ik moet je één ding zeggen: moet je ja. eens proberen te googlen: Praattafel, Spatie, podcast. Uh, we own the first page. De hele eerste pagina is van ons: uh, we staan op uh, luisteren naar podcast.nl nu. Een voorname. Uh, Nederlandse site en uh, natuurlijk nog steeds oh, op vlaamsepodcast.be Nou ja, uh, Stitcher staat helemaal bovenaan. Uh. Dus we zijn wel erg, erg, erg makkelijk te vinden, beste mensen. Je kan ons contacteren op info.praatafel.be. En onze Facebookpagina Praatafel is ook makkelijk te vinden. En dump daar maar hetgeen dat je wil zeggen aan ons. Haikus, uh, commentaren, whatever. Laat ons wat weten. Stuur ons ook misschien wat onderwerpen. Iets wat jou aanspreekt. Vooral als Nederlander misschien in deze kontrijen. Of misschien luisteren er wel Vlamingen in Nederland. Nou, naar ons weet jij veel hè. Precies. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, ja. Uh, al wel. Uh, kan, kom ook naar de website. Want je vindt daar natuurlijk de links naar alle vorige shows. Uh, er staan ook wat artikeltjes. Nou, nog niet zo heel veel eigenlijk hoor. De haiku's. Uh, je vindt er ook een, een, een nog ontbrekende bio van mijn partner Ozier. Maar die gaat er weer aan werken hoor. Hij gaat dat deze week doen. Met een leuke foto, hè? heb je beloofd, waar? Absoluut, dat is beloofd. Dat is bijna klaar. Oké, okay. uh, YouTube-kanaal, ook praattafel met alle weekliederen. En deze, die komt er ook aan, zo gaan we die hebben. Dan kan, stuur je een link, we moeten wel hoop te doen natuurlijk. Uh, nou, bedankt aan Martinez Wolf. komt, uh, Koffiekoek, Aafke Bruining, Serge Verstokt... Jay Stevens, iedereen, de hele familie. Hartstikke bedankt alweer. En uh, ik zou zeggen, tot volgende week. Tot als de volgende. We er zijn met uh, La Douze, hè? nummer Ja, 12. En uh, wat ga jij nu doen? Ga je nog een pin drinken? Of, uh... Uh, ik, ik ga mij langzaam naast mijn ouder worden de kat leggen. Uh, van zijn kattengespin. Ah. Oké, okay. goed de braafste van allemaal. Lieve luisteraars, deel ons als je dat enigszins leuk vindt en ons wil helpen, deel het, share. Niet alleen leuk vinden, Deelen liken, is spelen, maar is spelen en spelen is delen. Come on, mensen. Precies, zo is het. Een hartstikke fijne week gewenst en groeten van mij is van. Oh.